Zes uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomasen. Vrees voor problemen door oververhit reactorvat in Japan... besluiten over openhouden Duitse kerncentrales uitgesteld... en genomineerde Libris Literatuurprijs bekend. In Japan groeit de vrees dat het niet op tijd lukt om de temperatuur in een oververhit reactorvat naar beneden te krijgen. Met zeewater wordt al een groot deel van de dag geprobeerd om een reactorkern in de centrale van Fukushima af te koelen, maar tot nu toe zonder veel resultaat. Er zijn berichten dat er al een gedeeltelijke meltdown is geweest in de reactor. Het internationaal atoomenergieagentschap in Wenen zegt dat alle reactorvaten in de centrale van Fukushima nog steeds intact zijn. Japan heeft het VN-agentschap om hulp gevraagd. De Japanse autoriteiten zeggen dat het stralingsniveau rond de centrale nog acceptabel is. Intussen zijn reddingswerkers nog steeds op zoek naar overlevenden, maar de kans dat ze nog mensen levend vinden wordt steeds kleiner. De aardbeving en tsunami van vrijdag heeft waarschijnlijk aan meer dan 10.000 mensen het leven gekost.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 De problemen bij de Japanse kerncentrales zijn ook van invloed op de vergunningverlening voor een nieuwe kerncentrale in Nederland. Als het ministerie van Economische Zaken een vergunning afgeeft, zijn de ervaringen in Japan daarbij meegenomen, heeft een woordvoerder van het ministerie laten weten. De huidige centrale in Borselen is volgens het ministerie bestand tegen een aardbeving van 5,2 op de schaal van Richter. Ook kan Borselen een overstroming weerstaan die slechts één keer in de miljoen jaar voorkomt.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 In de nieuwe stoptreinen van de NS komen toch geen toiletten. Veel reizigers willen dat er wc's komen in de nieuwe sprinters... maar dat kost ruim 90 miljoen euro en minister Schult vindt dat te duur. Volgens haar is zo'n uitgave niet verantwoord... omdat de NS juist moet bezuinigen. Als alternatief wil de minister extra toiletten laten bouwen op 40 stations.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 ANWW verkeersinformatie Het aantal files valt mee in deze avondspits. In totaal staat er nog 60 kilometer. Vooral rond Utrecht is het nog wel aan de drukke kant. Problemen zijn er op de A12, Utrecht-Arnhem, in beide richtingen. Van Utrecht naar Arnhem staat file tussen Maarn en Veenendaal West 5 kilometer. De andere kant op voor Maarsbergen 5 kilometer. Dat komt omdat er naast de weg op het spoor een treinongeluk is gebeurd...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 Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. 8 over 6, Goedavond. Japan aan het eind van dag 4 na de aardbeving en tsunami. Het grootste probleem is en blijft de gehavende kerncentrale Fukushima. Meerdere reactoren dreigen over te raken. Vandaag is het reactor 2 van de Fukushima 1-centrale die de meeste zorgen baart. Het waterpeil zakte opeens snel. Op een gegeven moment stond zeker 80 centimeter van de splijtstofstaven droog. En het zou goed kunnen dat het waterpeil nog verder is gezakt... maar dat kon niet gemeten worden, zegt de televisiezender NHK. The company also says it cannot confirm whether the water level is rising and that the fuel rods may be fully exposed. The firm says it began injecting seawater into the reactor again at 8 p.m. and that it's doing all it can to prevent the fuel rods from melting. Het elektriciteitsbedrijf pompt als een gek zeewater in het reactorvat en probeert op die manier te voorkomen dat de brandstofstaven gaan smelten. Want is er nu al sprake van zo'n meltdown? Of dreigt die nog? Dat willen veel luisteraars met ons weten. Ronald Schram van onderzoeksinstituut NRG in Petten. Nou, dat is een hele goede vraag. Omdat uh, niet iedereen vers hetzelfde verstaat onder meltdown. En het, de term in zichzelf ook uh, heel veel verwarring oproept. Uh, waar meestal vanuit de nucleaire wereld over gesproken wordt... is dat kernschade. En dat is ook wat je in de formele berichten vanuit de Japanse overheid uh, leest. Dat er schade is aan de kern. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat een deel van de splijtstof, dat is een splijtstofstaven, uraniumoxide of een ander oxide met een metalen omhulling en dat die beschadigd is. En hoe kan dat komen? De temperatuur gaat omhoog, de gasdruk neemt toe, het materiaal kan wat verweken en daar kunnen dus perforaties ontstaan en dan kunnen dus radioactieve materialen uit die splijtstofomhulling omhulling in, in stoom komen. Um, dat is nog geen meltdown. Als je echt eh, grotere problemen hebt met de koelcapaciteit, dan kan er eh, in eerste instantie een gedeeltelijke eh, smelt van eh, de brandstof eh, ontstaan.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 Dan de directe schade door de aardbeving en de verwoestende tsunami van het stadje Kessenuma bijvoorbeeld is weinig meer over. In deze plaats aan de Japanse kust was onze correspondent Wouter Zwart. Kessenuma, uh, uh, generaties lang uh, kan ik wel zeggen een heel trots vissersplaatje...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 Voorgoed uit deze plek weg is. Ja, een spannend verhaal blijft natuurlijk het lot van de kerncentrale Fukushima. Hoe ver ligt deze stad Kessenuma daar vandaan? Uh, vrij ver. Ik uh, gok wel zo'n 150, 160 kilometer. Uh, maar goed, dat wil niet zeggen dat de mensen daar hier... Uh, ...daar dan niet mee bezig zijn met die kerncentrale. Ook hier maken ze zich nog steeds ernstig uh, zorgen over. Ook hier overigens is er dus niet weer dat vluchtgedrag. Maar uh, ja, zit men zich in het lot en blijft men op zijn plek afwachtend... ...wat er gaat gebeuren. Die zorgen blijven zeker bestaan, vooral ook... ...omdat het zo onduidelijk is. Hè? Wat is er nou gebeurd? We horen bijvoorbeeld in de ochtend dat alles onder controle is. In de middag horen we dat er een explosie is. In de vroege avond horen we dat er kans is op een meltdown. En vervolgens horen we weer van deskundigen... ...dat zo'n meltdown niet per se heel desastreus zou hoeven te zijn... ...omdat ja, die kerncentrales op zich daar heel erg op voorbereid zijn. Uh, het neemt niet weg dat ja, uh, de onzekerheid over hoe het nou precies gaat... ...wat nou exact de risico's zijn en het feit... Dat je natuurlijk ook ja, nucleaire straling niet kan proeven, niet kan ruiken, niet kan zien. Uh, maakt dat gewoon heel eng voor de mensen hier, inclusief ja, natuurlijk ook een beetje voor onszelf. Wouter Zwart, vanaf een plek waar vooral doden worden gevonden. Het precieze aantal slachtoffers blijkt, blijft ook in andere plaatsen ongewist. Omdat nog heel veel mensen vermist zijn. Naar hen is een enorme zoekoperatie op gang gekomen. Lijsten met overlevenden worden verspreid.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 De twee jonge mensen lijken de enige in het hele gebied. Af en toe wisselen ze een woord. Dan blijven ze weer lang stil. Ondanks de harde wind lopen de twee door. In de eindeloze chaos lijken ze op zoek naar iets. In de verte staat nog één gebouw overeind. Verder is de grond bezaaid met takken, stukken muur en huisraad. Zij schopt tegen wat vuil aan. Hij wijst naar de fundering van een huis. Is dit waar ze naar op zoek waren? Ze lijken rustig en lopen gestaag door. Een straat is niet te zien. Puin, puin en nog eens puin. Zover het oog rijkt. Het moet moeilijk zijn voor de twee om de weg te vinden. Nu alle herkenningspunten zijn verzwolgen door de tsunami. Maar toch lijken ze te weten waar ze heen willen.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 en zoemt dan uit. In de verte is daar de lichtblauwe, glinsterende, kalme zee. En zo worden vermiste familieleden soms toch nog teruggevonden... naar de zware tsunami die de oostkust van Japan voor een groot deel vermoesten. Zo Zometeen gaan wij naar Libië, naar Mustafa Oukbi. Die was vandaag bij de frontlijn om te zien... hoe de opmars van de troepen van Gaddafi verder gaat. Eerst naar de frontlijn van het verkeer bij de ANWB, Wijnandswaan. Ja, op de meeste plaatsen is de avondspits wel voorbij. Bij Utrecht nog niet, zeker niet op de A27 en de A28. Problemen zitten er echter op de A12, Utrecht-Arnhem. Van Utrecht naar Arnhem tussen Maarn en Veenendaal-West, 5 kilometer. De andere kant op tussen Veenendaal-West en Maarsbergen ook 5. Dat komt door een treinongeluk uh, in de buurt van de A12. En daarom ligt het treinverkeer tussen Utrecht en Arnhem voorlopig stil. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Bij uitkeringsinstantie UWV verdwijnen de komende jaren tussen de vijf en 6000 banen. Dat is het gevolg van bezuinigingen die zijn opgelegd door het kabinet. Van alle UWV-kantoren gaat twee derde dicht. Klanten van het UWV moeten het vanaf volgend jaar met internet doen. David Jonger van de Raad van Bestuur van het UWV. Nou, het is op dit moment al zo dat van de mensen die in de WW komen, uh, ongeveer 75% zich op elektronische manier, uh, dus via onze website werk.nl, aanmeldt bij het UWV. En dat daaruit ook het contact voortvloeit. Dus uh, een groot deel van onze klanten is al gewend om dat op elektronische manier te doen. En e-mailen, uh, dat gaat niet meer of minder worden. Nee, we gaan gewoon op een andere manier, meer op elektronische manier, dienst verlenen aan de klant. Toch gaat u dit veel meer doen? Want uh, u sluit vestigingen. Nou, zoals u bekend eh, bezuinigt het kabinet eh, ongeveer 600 miljoen op het UWV. Eh, en dat dwingt ons ertoe om, eh, en dat snap ik trouwens ook, dat dwingt ons ertoe omdat het kabinet uitgaat van meer verantwoordelijkheid voor burgers en een kleinere overheid. dwingt ons ertoe om ook keuzes te maken die raken aan de dienstverlening. En een van de keuzes die we daarin gemaakt hebben is om onze dienstverlening veel meer elektronisch uh, neer te gaan zetten. En dat op minder fysieke locaties uh, te doen. Dat betekent dat we nog een groot deel van onze dienstverlening overeind uh, kunnen houden. Alleen op een wat goedkopere en efficiëntere manier. Ja. maar Gaat dat niet ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening? Nou, dat proberen we zoveel mogelijk uh, te voorkomen. Dus we proberen de kwaliteit hoog te houden. Uh, en dat doen we door die elektronische dienstverlening goed en geavanceerd uh, te doen. En daar waar klanten, WW-klanten, het nodig hebben... om toch nog face-to-face -to -face met een van, uh, van onze werkcoaches te praten... proberen we dat ook in de lucht te houden. Ja. Maar van de 100 vestigingen die het UWV nu nog heeft... dat gaat dus terug naar 30. Dat klopt. We gaan ons concentreren op uh, 30 regionale vestigingen. Dan nog, denk ik, als uh, klant van het UWV... En nu heb ik keuze uit 100 en straks nog maar 30. Dat is een derde. Maar als klant van het UWV uh, zou je ook kunnen denken... van daar waar ik nu nog uh, de deur uit moet om naar een vestiging te gaan... kan ik straks het grootste deel van de dienstverlening... van achter mijn uh, thuis, stoel, bureau, uh, computer uh, afnemen. Ja. Het wordt wel makkelijker. Het wordt absoluut ook makkelijker, ja. ja. Maar goed, dat makkelijker heeft ook gevolgen voor uw organisatie, want het is een bezuiniging, daar moeten mensen uit. Nou, er gaan inderdaad uh, tussen de 5.000 en de 6.000 arbeidsplaatsen verdwijnen in 2015, daar heeft u inderdaad uh, gelijk. Uh, kennis en kunde hebben wij echt heel veel in huis, uh, en daar blijft ook heel veel van in huis, dus dat is niet de, uh, de issue in dit geval. Ja, u gaat toch ook niet zeggen dat de mensen die er nu zitten, dat die niet die kennis en kunde hebben, dat die makkelijk weg kunnen? Nee, zeker niet. Kijk, de mensen die er nu zitten, die leveren dag in dag uit... Uh, in face-to-face -face contacten met klanten een stuk dienstverlening... waardoor die klant aan het werk geholpen uh, wordt. Alleen dat soort werk gaan we veel meer op een elektronische manier doen... waardoor dat met minder uh, handjes kan efficiënter wordt. Ja. Dus die mensen doen nu zeker geen uh, overbodig werk. We gaan alleen op een andere manier werken... Ja. omdat het kabinet forse ombuiging uh, heeft afgekondigd. Maar goed, zo anders dat die mensen dus ook op zoek moeten naar een baan? Ja, dat klopt. En uh, wij hebben zelf intern uh, mobiliteitsbureaus uh, waarin wij die mensen maximaal ondersteunen om binnen en buiten het UWV ook uh, zo snel mogelijk een andere baan te vinden. Een bijdrage was dat van Peter van der Meerschart. De Libische opstandelingen hebben de oostelijke stad Benghazi al enige tijd in handen. De vraag is, hoe lang nog? Want het leger van Gaddafi lijkt aan de winnende hand. Voorover het steeds meer terrein in het oosten en wellicht ook in het westen. Verslaggever Mustafa Oukbi was vandaag aan de frontlijn nabij Brega. Dat is een stad iets ten westen van Benghazi, als ik me niet vergis, Mustafa. Um, hoe, hoe ging het er daaraan toe? Nou, de bericht uh, uh, vanuit de breken is dat er uh, een zwaar gevlochten wordt uh, tussen de opstandelingen en de milities uh, van Gaddafi. En de milities van Gaddafi zijn, uh, zoals we ook al hier zijn aan de wingeland, ze dus rukken steeds meer uh, uh, op. De opstandelingen moeten zich elke keer weer uh, hergroeperen, zich terugtrekken, hier in de aanval vervolgens weer terugtrekken. En het lijkt er echt op uh, dat de milities van Gaddafi over te uh, zware wapens uh, uh, beschikken, waardoor ja, uh, de. Toch de opstandelingen daar niet, niet, ja, niet tegen op stand zijn. En als je het hebt over zware wapens, heb je, heb je bijvoorbeeld weer vliegtuigen zien vliegen daar? Ja, we hebben voortdurend bombardementen uh, gezien. Vlak waar ik was in de val. Er zijn er twee bombardementen geweest, twee inslagen. Uh, Vlak bij een. een, een en uh, een uh, groepje, uh, dus de die, die zich aan het verzamelen was om richting uh, helemaal diep de front in, uh, in te gaan. En op dat moment vloog een vliegtuig uh, boven uh, ons valt. En uh, nou ja, die, uh, die gooide en uh, laat ik zeggen, bijna raak een, uh, een bom op deze opstelling. Gelukkig uh, is dat uh, kwam dat ernaast. Maar je merkt toch in ieder geval uh, dat in ieder geval niet alleen maar op de grond, maar ook vanuit de lucht. De, de hindernissen van superieur zijn uh, De vraag is op dit moment niet alleen of er heel snel een no-fly zone moet komen. Of, uh, de vraag is uh, ook, natuurlijk, uiteraard, of zo'n no-fly zone wel genoeg is. Want ja, door uh, het beletten uh, van uh, het overvliegen van uh, vliegtuigen van Kadhafi, dat is één ding. Maar hoe ga je vervolgens die zware tanks en atelier ook uitschakelen? Want door opstanden die roepen, nu eigenlijk ook. De internationale, geme internationale gemeenschap om niet alleen maar met een no-fly zone te komen, maar ook met waarschijnlijk echt heel erg direct betrokken te raken bij dit conflict. Omdat zij ook heel duidelijk merken dat zij aan het verlies in de hand zijn. Terwijl ze dat eerst niet wilden, toch? Toen wilden ze alleen een no-fly zone. Nee, dat klopt. Maar je merkt gewoon dat er een duidelijk een kentering is. Ik bedoel, de optimi het optimisme. De uh, economie die er was. Uh, ...van het optrekkende opstandelingen uh, uh, uh, dat, dat, dat staat toch nu meer op, uh, op verzet van uh, Kada milities van Gaddafi. En, en ik heb echt ook uit eigen ervaring kunnen zien hoe, hoe onervaren, hoe jong uh, uh, de opstandelingen zijn... ...die werkelijk niet bestand zijn uh, ja, tegen dat toch heel goed getrainde milities van Gaddafi... Uh, ik zag jongeren van tussen de 20 en de 25 jaar... die nauwelijks ooit een wapen in de hand hebben gehad. Nou, dat geeft te denken. En als ze het overleven, hè, dus als ze niet worden gebombardeerd... of worden uitgeschakeld op een andere manier door uh, de troepen van Gaddafi... Wat, wat staat ze dan te wachten als Gaddafi eenmaal weer controle heeft... over dat hele Oosten? Nou ja, dat is de grote angst op dit moment. Er zijn echt werken. Ik heb mensen vandaag ook gesproken in Baghazi. ...die zich aan het voorbereiden zijn op, uh, op een mogelijke uh, evacuatie. Dat zijn bewoners die het voor, toch voor koord, die het voor mogelijk hadden gehouden. Die dachten namelijk uh, dat uh, de opstandelingen zouden oprukken... richting Tripoli, de machtsbasis van uh, Gaddafi. Uh, uh, en je moet je voorstellen, als het bagage valt, ja, dan, is het, dan, is het, uh, ja, dan is het klaar met de opstandelingen. Dan heeft Gaddafi feitelijk uh, gewonnen. En, uh, maar goed, de opstandelingen blijft heel erg optimistisch als je met een commandanten spreekt dan zeggen ze van ja, we zijn ons aan het hergroeperen, we zijn te voeren een geheel oorlog en uh, we zijn met onze motivatie en onze enthousiasme we zullen we al gewinnen. winnen. Want ja, de ministers van Gaddafi, ja ach, uh, die zullen toch op de een of andere manier toch, uh, uh, uh, onze kant gaan kiezen maar ja, uh, ik denk dat dat... Of meer hoe is. En dat is de situatie in het oosten. Hè? Je hebt natuurlijk ook nog de situatie in het westen. Daar komen berichten dat uh, troepen van Gaddafi de stad Zouwara dat ze daar bombardementen hebben uitgevoerd op, op mensen die uh, tegen Gaddafi strijden en dat tanks op weg zijn naar het centrum. Heb jij daar ook berichten over gehoord of, of, of bereik je dat niet in het oosten? Nee, dat, die hebben we ook gehoord. En die berichten die, die, die komen ook hierdoor door omdat. Uh, en eigenlijk ook het aangeven dat bijvoorbeeld in een stad als Zowara dat het totaal ontzegeld is door de milities van Kaddafi. Van ze zijn er niet de stad ingaan. Maar en, ze proberen eigenlijk de stad helemaal af te snijden van, van welke nou ook. Op het moment ze, ze willen eigenlijk een beetje de opstandelingen, zou je kunnen zeggen, uithongeren. ...waardoor ze geen wapens meer hebben, geen eten meer hebben... en ...waardoor ze nou ja, zichzelf moeten overgeven en dan volgens weer de stad intrekken. Er wordt wel vanuit de gebond gebombardeerd, gebombardeerd. Die berechten krijgen we door. Maar dat geldt eigenlijk voor het, ook voor het, voor het hele oosten van het land. We zijn zelfs in uh, uh, Jabla, waar ik onlangs ben geweest... ...dat is ook zo'n 50 kilometer van Breda vandaan. Uh, dat is nog dat is in handen van uh, de opstandelingen, maar ook daar... Uh, we zijn, uh, laat ik zeggen, in de lucht althans, uh, zijn de milities van Gaddafi hier het meeste. Gaddafi wint dus terrein terug, ook vandaag, op zijn tegenstanders. U hoorde een verslag vanuit het oosten van Libië van Mustafa Oepi. Dit Radio 1 sluiten we af met het verhaal waarmee we begonnen. De grote problemen met de kerncentrales in Japan. Die hebben hun weerslag in Europa. Bondskanselier Merkel bijvoorbeeld schort besluiten over de Duitse kerncentrales voor drie maanden op. Ze wil bedenktijd. In Den Haag wil ik Wilco, wat betekent de situatie in Japan voor de plannen van het Nederlands kabinet om hier een nieuwe kerncentrale te laten bouwen. Nou, voorlopig nog helemaal niks. Uh, minister Verhagen van Economische Zaken laat weten... dat hij de ervaringen met de ramp in Japan wil meenemen... in het programma van eisen voor de kerncentrale... waar dit kabinet uh, in deze kabinetsperiode een vergunning voor wil uh, geven. Maar uh, die randvoorwaarden waaraan waarin die, waarin die centrale moet voldoen... die moeten allemaal nog exact geformuleerd gaan worden. En er is nog uh, zoveel onduidelijk over wat er precies is gebeurd in uh, Japan... dat er voor de, met betrekking tot die Nederlandse centrale op dit moment niks meer over te zeggen valt. Want de bouw kan naar verwachting beginnen in 2015. Is het plan, hoe, dat plan moet in dat opzicht volgens Verhagen ook gewoon doorgang vinden? Nou, uh, ook daar zegt hij dus eigenlijk niks voor. De, de, de ervaringen in Japan worden meegenomen in de planvorming. Het is de bedoeling om deze kabinetsperiode de vergunning te verlenen... voor de bouw van die nieuwe kerncentrale. En uh, daar, daar blijft het wat dat betreft voorlopig bij. Hoe scherp zijn die veiligheidseisen dan voor, voor, voor de nieuwe borstelen? Uh, nou, hij moet in elk geval bestand zijn, bijvoorbeeld tegen een ongeval met een verkeersvliegtuig van buitenaf. Uh, en uh, de minister wil dat de kans met een, op, een, op een kernsmeltongeval minder dan eens in een miljoen jaar is. Dat zouden we allemaal wel willen. Uh, dat is inderdaad even afwachten wat er. Uh bekend wordt vanuit Japan. Eind deze maand, begrijp ik, zal er een Kamerdebat uh, plaatsvinden... over energiezaken waarin deze plannen ongetwijfeld te sprake zullen komen. Wilco bovenuit vanuit Den Haag, dank je. En Tim en ik wensen u een fijne avond. Blijf luisteren naar Radio 1 WNL met de avondspits Petra Gijzen. Goedenavond Tim, goedenavond Lucella. Wij praten straks ook door over Japan en hoe het daar nu economisch verder moet. En jullie hebben vast wel zo'n smartphone. Hebben jullie die? Jazeker. Ik ja? niet. Jij niet. Ik krijg maar, hem wel binnenkort, geloof oh, ik. Maar ik wel. weet nog steeds niet of ik daar blij mee ben. Oh jee. Nou, <laughs> nou, het uitleggen. En Tim gaat je allemaal uitleggen. En dan gaat hij onder andere uitleggen wat een app is. Daar kan je ontzettend ja, dat veel weet mee. Ik wel. En ik ben er ook uh, hartstikke blij mee. En ik wist het niet, maar er komen ontzettend veel apps uit Nederland. Want uh, Nederland blijkt een hele goede voedingsbodem... voor de ontwikkeling uh, van deze apps te zijn. Het zou zelfs heel goed het nieuwe exportproduct van Nederland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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Er is maar één... Vliegwinkel.nl Vliegwinkel.nl Radio 1, het NOS-journaal.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 De problemen bij de Japanse kerncentrales zijn ook van invloed op de vergunning voor een nieuwe centrale in Nederland. Als het Ministerie van Economische Zaken een vergunning afgeeft, neemt het de ervaringen in Japan daarbij mee, zegt het ministerie. En troepen van de libische leider Gaddafi zijn de stad Zuwara binnengetrokken. Dat is een van de laatste bolwerken van de opstandelingen in het westen van het land. Eerst is de stad bestookt met granaten. Tanks van Gaddafi staan inmiddels in het centrum. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Met wolkenvelden, maar ook wel opklaring. De meeste opklaringen hebben we in het zuiden. De meeste wolken in het noorden van het land. Het koelt uiteindelijk af tot 6 of 7 graden in de nacht. En de wind gaat draaien naar een noordoostelijke richting. Later wordt de wind oostelijk. Morgen hebben we dan vrij grote verschillen, met name in temperatuur. Want in het noorden hebben we wolkenvelden. En wordt het een graad of 10, op de Wadden, zelfs misschien maar 7 graden. Maar naar het zuiden toe loopt het kwik vrij snel op. In Midden-Nederland al 15 graden. En in Limburg en Oost-Brabant misschien wel 17. Daar ook de meeste kans op Zonneschijn. Het blijft in elk geval overal droog en uiteindelijk hebben we een matige oostelijke windkracht 3 tot 4. Woensdag weinig verandering in wind, de temperatuurverschillen worden wat minder groot. Het is overal een graad of 13 en er is ook wat meer zon. Later in de week neemt de kans op regen toe, gaat de wind draaien naar een noordelijke richting en hebben we ook wat lagere maxima. ANUW, ah, nee, verkeersinformatie. De avondspits is op de meeste plaatsen wel voorbij. Vooral bij Utrecht staan nog wel een paar files, maar ook die zijn wel aan het oplossen. Behalve dan op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Er staat tussen Maarn en Veenendaal West 6 kilometer. De andere kant op tussen Veenendaal West en Maarsbergen 5. En dat komt allemaal door een treinongeluk direct naast de A12. Daar brandde vanmiddag een auto uit na een treinongeluk. Um, en dat heeft ook gevolgen natuurlijk voor het treinverkeer tussen Utrecht en Arnhem, want dat ligt voorlopig stil. Op de 58 van Eindhoven naar Tilburg is een ongeluk gebeurd bij Best. Staat 2 km file, 2 rijstroken zijn dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Petra Grijzen. Wacht Japan ook financiële meltdown en nieuw exportproduct van Nederland, Apps. Goedenavond, dit is WNL met Avondspits tot 7 uur hier op Radio 1. Ja, in de rij. In de rij staan we voor waterlegenschappen in de supermarkt. Derde economie ter wereld, Japan zucht onder de aardbeving. Daarop volgende alles verwoestende tsunami en de dreiging van een nucleaire ramp. Zometeen praat ik verder over de vraag of de Japanse economie kan herstellen van deze catastrofe en hoe. Maar eerst hoe een ramp als deze het dagelijks leven in Japan tot stilstand brengt. De Tokyo Electric Power Company implemented rolling power outages in the region on Monday. Een company official said at a dat that power was cut for limited period in cities in four prefectures to prevent demand from exceeding supply toward Monday evening. Al dus de Japanse nieuwszender NHK. In Tokio wordt op dit moment gecontroleerd de stroom uitgeschakeld. Ook al heeft de hoofdstad van Japan niet direct geleden onder de aardbeving of tsunami. Geen stroom betekent ook bijvoorbeeld geen lift. En dat is geen overbodige luxe in een stad waar mensen wonen en werken in hoge gebouwen. En men is voorbereid op meer. Dat zeggen deze inwoners van Tokio tegen een verslaggever van de BBC. Ik denk dat we buying as much dry food as mogelijk I voedsel. Ik heb yet, niet veel hope maar ik hoop dat het blackout ik heb alle unplugging all the appliances at home in order to save some energy. Het dagelijks leven in grote delen van Japan is volledig ontregeld door het natuurgeweld, waar nu misschien ook een nucleaire ramp bij komt. Dat merkt ook het bedrijfsleven, zegt de vice-president van Nissan tegen de Britse nieuwszender. Het is extraordinarily complex. It's not just that our factories. Het zijn ook onze suppliers. Sommige suppliers zijn zelfs in de exclusieve area voor de nucleaire plant-issues. Dus we beoordelen supplier per supplier wat de supply-chain is. Sommige factoren gaan sneller dan andere. Sommige gaan een korte tijd om weer online. Door de aardbeving is het spoor beschadigd. Zijn wegen letterlijk uit elkaar gescheurd? Waardoor voedsel en andere toevoer van wat dan ook moeilijk wordt. Elektriciteitsmasten zijn kapot, dus ook de toevoer van energie is lastig. En over energie gesproken, kernenergie is goed voor een derde van de totale energieproductie. Een deel van de kernenergie is gestopt met de productie... waardoor een enorm tekort aan stroom ontstaat. Normaal is er dagelijks vraag naar 41 miljoen kilowatt... Nu wordt een kwart minder geleverd. De economische stand van het land had ook zijn weerslag vandaag op de Nikkei. Sloot vanochtend dik 6 in de min. Ook de Jones op dit moment in de min 0,9 procent. Ajax ging het ietsjes beter af. Wel met een verlies van 0,8 op 356 punten. Simon Wiersma, ING, goedenavond. Goedenavond. Ja, Ajax werd ook beïnvloed door de toestand in Japan. Hoe? Ja, Ten eerste natuurlijk omdat de Nikkei al behoorlijk negatief reageerde. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de economische groei, hè, wat daar in Japan gebeurt. En wat er in Japan gebeurt, daar hebben wij indirect ook last van. Hoe? Als de, ja, bijvoorbeeld als de Chinezen, die heel veel toeleveren aan Japan, in één keer minder gaan toeleveren... Uh, kunnen wij weer minder toeleveren aan China. Daar valt weer wat vraag weg. En zo is dit een soort kettingreactie, uh, wat leidt tot lagere economische groei. Tegelijkertijd zag je ook uh, op de beurs dat bepaalde bedrijven er wel bij varen en andere weer niet. Ja. Hoe zag je dat? Nou, dat zag je bijvoorbeeld aan een aandeel als Egon, hè, wat, wat sterk is in verzekeringen. Nou, de kans is groot dat Egon wat moet gaan uitkeren in Japan. Als gevolg van, van de ramp al daar. Uh, die was dan wat lager. Dan zag je bijvoorbeeld bedrijven als ASMI en ASML. Uh, doordat er een tekort ontstaat uh, door uh, chipmachines... Uh, zie je ook dat die prijzen van de chips omhoog gingen... En dat zou dan weer gunstig zijn voor bedrijven als ASML en ASMI. Ja, um, goed nieuws voor deze bedrijven dus. Anders was dat voor de Japanse beurs uh, Nogmaals, maakt een duikvlucht van je welste. Hoe was dat in 1995, toen Japan ook door een zware aardbeving getroffen werd? Ja, toen was de, de havenstad Kobe was slachtoffer van, van die ramp voornamelijk. Dat was 1995 inderdaad. En toen dus zag je in de eerste vijf dagen na die ramp dat de beurs ongeveer een 8% daalde. Dus Op dat was moment. veel erger? Dat was nog net iets erger en ook uh, Kobe was een hele belangrijke havenstad, dus dat raakte dubbel. Um, als je nu kijkt wat er nu aan de hand is, is en je hoort het net ook al in de nieuwsbericht, is, met name die energievoorziening is ontzettend belangrijk en die is voor een heel groot gedeelte uitgevallen. En dat kan ervoor zorgen dat fabrieken gewoon voor wat langere tijd stil blijven liggen. En als dat het geval is, ja, dan, uh, dan zal die groei nog veel minder worden. Ja, Een Japanse centrale bank gaat 130 miljard euro de economie inpompen. Kan een land met een enorme staatsschuld als Japan dat wel hebben? Nou, ze hebben geen keus, simpelweg. De staatsschuld is nu al 220% van het bruto nationaal product. Nou, dat, zal, dat zal nog groter gaan worden. En dat allemaal om, om de economie ja, weer op te bouwen, het land weer op te bouwen. Um, ze hebben simpelweg geen keus om dat te doen. En het is natuurlijk wel belangrijk dat ja, vertrouwen bij beleggers in die Japanse obligaties blijft. Dankjewel. Simon Wiersma, ING. WNL is ook op Twitter te volgen. avondspits WNL. Ja, apps gaan we het over hebben. Die zijn hartstikke populair. Iedereen met een smartphone kent ze wel. Het zijn kleine programmaatjes waarmee je de krant kunt lezen... spelletjes kunt doen, films kunt kijken. Maar er is meer dan vermaak alleen. Zo denkt minister Melanie Schulz van Hagen van Infrastructuur erover... om door middel van een wc-app jawel, het voor treinreizigers makkelijker te maken... om een wc te vinden op het station. En dat zou vaker moeten gebeuren. Want met apps moet je eigenlijk ook toegang krijgen... tot alle informatie van de overheid waar je als burger recht op hebt. Dat vindt althans Albert Kulken. Hij is van monsterswel app-ontwikkelaar. Goedenavond. Goedenavond. En welkom hier op de redactie. Uh, goed idee, zo'n app voor uh, toiletten op, wc, op, uh, op stations? Ja, het is wel een van de apps die het meeste tot de verbeelding spreekt... en het, uh, de, de hoge nood <laughs> acuut beantwoordt, zeg maar. Dus ja, dat is wel belangrijk. En, en jullie vinden uh, dat dat veel vaker moet gebeuren? Nou ja, de overheid zit op een schat aan data. En wij vinden dat, dat als die data niet uh, persoonlijke informatie bevat... dat die dan vrijgegeven moet worden. Zodat mensen, uh, bedrijven, kunstenaars, studenten daar mooie dingen mee kunnen maken. En waar moeten we dan aan denken? Nou ja, van alles eigenlijk. Reistijden, dingen over misdaadcijfers. Um, ja, Wc-vinders zoals deze. Zo is er ook dit weekend nog gemaakt. Of ook gewoon over kunst en cultuur. Dit is eigenlijk. De minister loopt achter de feiten aan. Nou, de minister is denk ik heel uh, opportun nu. Ja, want, want uh, als je het hebt over toegang hebben tot alle, allerlei informatie van de overheid. dan gaat dat dus echt uh, ja, letterlijk van tremtijden tot criminaliteitscijfers. Ja, dat zijn allemaal dingen die de mensen op straat raken. En de overheid steekt heel veel tijd, energie en geld om die data te verzamelen. En waarom zouden ze die voor zichzelf moeten houden? Ook hier aan tafel op de redactie is Herman van Bolhuis, Hij is van ICE Amsterdam. Dat is een congres voor appontwikkelaars. ontwikkelaars um, Zometeen gaan we het hebben over Nederland als exporteur van apps. Maar eerst even dit. Wat vindt u van dit idee? Uh, goedenavond. Ja, go goed idee. In principe. De, ik hoorde net op een, op een bijeenkomst dat er ook iets uh, bestaat, wat, uh, wat mijn buurman ook hier ook al zegt. Uh, de, die app e heet Hoge Nood. En die gaat op meer dan alleen maar treinen. Uh, die gaat in de hele openbare ruimte uh, om het vinden van wc's bijvoorbeeld. En het ontsluiten van on uh, informatie van de overheid via apps in het algemeen. Vindt u dat een goed idee? Ja, heel goed plan. Uh, maar er zit nog wel een, uh, een uh, verschil tussen uh, nationale overheden, uh, lokale overheden en de markt hebben wij gemerkt. We hebben vorige week een, een, een, een app-challenge uitgeschreven waarbij het ministerie van Verkeer en Waterstaat onder andere 30.000 euro uitloofde voor apps die gebruik maakten van open data, zoals dat dan heet. En uh, nou, de ideeën die daaruit kwamen, die, uh, die gewonnen hebben, zijn goed. Maar we hadden meer creativiteit uit de markt verwacht. Daar gaan we het straks verder nog meer over. En we hebben eerst nog even over het ontsluiten van de informatie... waar elke burger toch recht op moet hebben, omdat dat van de overheid is. Waarom is dat de verantwoordelijkheid van de overheid? Waarom moet dat? Nou ja, um, um, er zijn heel veel vragen die niet beantwoord worden door wat de overheid nu aanbiedt. Dus uh, de overheid biedt een bepaalde dienstverlening aan... maar die kan nooit alle dingen bedenken die mensen zouden willen hebben, laat staan, maken. Dus er zijn wel genoeg mensen die dat zelf zouden willen doen als die data maar vrij werd gegeven. Want daar... dat is het probleem. Er wordt te weinig data gegeven, uitgegeven, vrijgegeven. Uh, ja, nou, nu meer en meer. Het gaat beter. Maar dan wordt het wel in een verkeerd formaat of een onhandig formaat of met verkeerde gebruiksrestricties vrijgegeven. En wij willen graag dat die data vrij open wordt gegeven zodat. Uh mensen daar mooie dingen mee kunnen maken. Ja. Uh, uh, journalisten, zoals ook hier op de redactie... die maken regelmatig gebruik van uh, WOP-verzoeken. Uh, de wet openbaarheid van bestuur. En dat betekent dat je dus eigenlijk uh, toegang moet hebben... tot al die data die jullie dus ook graag willen hebben. Dus het is eigenlijk een soort van WOP-app. Ja, er wordt ook al gewerkt aan Wop-apps, waarmee je in één keer heel veel Wop-verzoeken kan doen, dat soort dingen. Maar Wops gaat vaak om, gaan vaak om documenten. En wij willen graag databestanden die de overheid heeft, integraal vrij hebben. Ook in de manier waarop burgers ze kunnen verbeteren als er fouten in zitten. Ja. Dus zodat burgers samenwerken met de overheid om het geheel beter te maken. En waar moet ik dan aan denken? Nou ja, er zijn heel veel meldingen in de openbare ruimte. En daar is een samenspel tussen bedrijven, burgers die daar last van hebben. De overheid die dat signaleert en die dan moet terugkoppelen weer als het gerepareerd is. Nou, Daar kun je een platform rond verzinnen. Voorbeelden die je zou kunnen noemen is bijvoorbeeld... ik sta op een bushalte, ik weet niet waar die bus is. Moet ik nog lang wachten of kan ik beter gaan lopen? Kan ik een taxi pakken? Wat ook. De bus heeft een transponder. Dus die kan... Een transponder? Dat is een, dat is een apparaatje waar die meldt waar die is. Uh, die data is bekend op lokaal niveau. Als het aan de landelijke overheid ligt, wordt het landelijk bekend. Maar daar liggen ook weer ja, politiek en werknemers en, en vakbonden aan en, en de grond om die data niet zomaar bekend te maken. Ja, er is zaterdag dus een applicatie gemaakt die die bustijden live ophaalt bij de GVB. En live ja. op je gsm laat zien wat de disperzijnde haltes zijn en wanneer de bus daar gaat komen. Ja, maar hier ruikt meneer Van Bool wel een punt natuurlijk. Want hoe ver vind je dat de overheid daarin moet gaan? Ze kunnen van allerlei informatie vrijgeven, maar misschien het dan daar wil je misschien niet altijd dat iedereen dat precies kan weten hoe dat in elkaar steekt. Nou, dat is bekend. Ik heb een app, dat uh, heet uh, Traffic Air of Air Traffic. Alle vliegtuigen van Europa kan je volgen. Meneer van Bolhuis, uh, als we het hebben over die apps, hè, dan zegt u, Nederland is daar hartstikke goed in. Daar zouden we eigenlijk een, een, wij zouden een exportland kunnen zijn als het gaat om apps. Wat, wat missen wij nog om dat te kunnen zijn? Nou, qua dichtheid zitten we goed. Uh, we hebben heel veel uh, appontwikkelaars. ontwikkelaars uh, Wij merken wel, we vorige week hadden we hier de, de medeoprichter van, uh, van, van Twitter... die een uh, iPhone-devcamp uh, deed of een iOS-devcamp om apps te ontwikkelen. En dan zie je wel het niveau van wat er uit Amerika komt... en wat we hier hebben zitten gemiddeld gezien... dat daar nog wel wat te winnen valt aan professionaliteit en, en dergelijke. Hoe moet dat? Uh, nou, ik denk deels... We, we daar gaan een goede weg op, hoor. Uh, het delen van kennis. Dus uh, developer camps, zoals mijn buurman ook uh, organiseert... Dat deel je heel veel kennis en best practices. Ja, dat gaat het heel hard. En hoe moet het nog beter? Nou, scholen en zo die gaan er nu ook al wel op, op insteken, maar ook een uh, gemeentelijke, in, uh, gemeentelijke en landelijke initiatieven om uh, om juist Nederland neer te zetten als een, een digital gateway zou helpen. Dat is me nog te abstract. Hoe ziet dat er concreet uit? Nou, een digital gateway. Nou, dat zijn initiatieven om te kijken waar je bijvoorbeeld als uh, als, als stad uh, heel slimme data omgaat en dat als voorbeeldproject een icoonproject project neemt. Dat is amsterdam. Van plan. Nou, Amsterdam ja, doet dat nu met de Apps voor Amsterdam wedstrijd. Ja, helemaal. Wij van Hek de overheid toen samen met de Waag en met de, de stad zelf. Geven we data vrij en we vragen aan mensen om daar mooie dingen mee te maken in het kader van een wedstrijd. Maar als ik jullie zo hoor, dan is, er, dan is eigenlijk alles al prima en hoeven we niks meer te doen. Wat moet nou, er nou gebeuren om een soort van Silicon Valley van de app te worden? Nou, je moet, die open data zijn dat natuurlijk heel erg belangrijk. Er is een wereld te winnen voor de overheid op appgebied. Ik bedoel, de apps en dat, die dat is muziek, alles die... vrijgeven in feite. Nou, Het niet... ligt allemaal bij de overheid. Uh, nee, de, de informatie ligt bij de overheid. Die stellen ze ook deels beschikbaar. Alleen, die kunnen, dat kan uh, beter uh, toegankelijk gemaakt worden, dat is één. Maar het kan ook beter opgepakt worden door het bedrijfsleven. En die hebben dat nog niet ontdekt. En hoe moeten ze dat doen? Nou, door bijvoorbeeld eens met zo'n overheid in gesprek te gaan. Wat voor data zouden we wel kunnen krijgen en welke data waarom, en waarom niet? Hetzelfde wat jullie als journalisten doen met de wet of, openbaar in bestuur. Hiervan, ja, we ja. praten al heel lang met de overheid. Maar nu zien we dat er echt beweging komt als mensen echt dingen gaan maken. Dus wij hebben liever dat mensen gewoon dingen maken en zo het denken verder helpen. Dus gewoon concrete concepten. En dan laten we zien wat er kan. En dan kijken of we inderdaad die Silicon Valley van de app worden. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Herman van Bolhuis en Alper Kulgen. Geen helpen. En ik zou het bijna vergeten, maar onze eigen app van Radio 1... Zeker de moeite waard om even te downloaden via radio1.nl. Ja, een nieuwe voorzitter. WNL zoekt er een, het CDA ook. En de VVD zoekt ook een verse leider van het bestuur van de partij. Zometeen meer daarover. Eerst iets anders. Het is misschien moeilijk te snappen, maar er zijn ouders die niet komen opdagen... bij oude avonden of zogenoemde tien-minuten-gesprekken op school. Die ouders die moeten er flink van langs krijgen, dat vindt de PvdA in Rotterdam. Volgens raadslid Peter van Hemst moeten er boetes voor worden uitgedeeld... Ben Als ging op bezoek bij de openbare basisschool De Boog in Rotterdam. En dat is een zogenoemde brede school. En daar waren ze vandaag bezig met die tien minuten gesprekken. Meneer, ja? jouw rapport, zeg het ja. maar. Goed. Hij heeft havo gehad. Wat wil je worden? Weet ik nog niet. Misschien advocaat of rechter. En advocaat van wie? Van de duivel? Nee, van de Aha. En uh, deze meneer nog even? Ja, goed genoeg. Goed genoeg, maar er zit nog verbetering in, dus. Ja. Waar moet jij nog aan werken? Taal. <laughs> aan welke taal? De Nederlandse taal. Nee, groene. gewoon een taalboek. Woordenschat. Ja, woordenschat. Nou, blijf daaraan werken, hè? Ja. Ik pak wel even twee Dit is uw kamer? Ja. Nee, nee, nee. Hiernaast is mijn kamer. De keuken. Hier koken we altijd met de kinderen, maar er staan hier krukken die ik even kan gebruiken. Hier kookt u met de kinderen, zegt Saskia van Den Bosje. U bent coördinator op de brede school hier. Als deze jongens en meisjes op 12, misschien zelfs 13-jarige leeftijd af en toe, deze school verlaten, wat wilt u ze dan sowieso bijgebracht hebben? Uh, dat school uh, ook leuk kan zijn en dat je op school kan ontdekken waar je goed in bent en wat je nog uh, verder moet ontwikkelen. Welke rol spelen de ouders daarin? Uh, de ouders die, uh, die zijn partner van ons samen met de ouders. Uh, dat partner? Ja, wij staan, elke dag staan we aan de deur en we begroeten de ouders. En de ouders komen in de ouderkamer en de ouders die komen hun kinderen brengen in de klas. En dan moet u, of de onderwijzers is hier, ook kunnen zien: hey, van dat kind komt de ouder nooit. Ja, dat zie je. Maar dat een ouder niet komt, hoeft niet te betekenen dat een ouder niet betrokken is. Het kan ook betekenen dat de ouder werkt en niet op dat moment kan komen. Nu, met die tien minuten gesprekken, zijn die gesprekken verplicht? Uh, die gesprekken zijn verplicht, ja. Als de ouders hier komen, hun kind opgeven als het vier jaar is, dan uh, vertellen wij ook dat een voorwaarde is dat ze aanwezig zijn bij de tien-minuten gesprekken. En als ze niet komen, dan wordt er die week nog een afspraak gemaakt waarop ze dan alsnog uh, een gesprek hebben met de leerkracht. Toch zegt uh, pvda raadslid uh, Peter van Heemst: We moeten dat uh, verplicht stellen, uh, dat contact tussen de ouder en de school. En als de ouder niet aanwezig is, ja, dan moeten ze ook een sanctie opgelegd kunnen krijgen. Bijvoorbeeld 100 euro. Toen u dat las, wat dacht u toen? Um, ja, ik vind het geen uh, positieve ontwikkeling. Want ik wil juist een, een goed contact met de ouders. En als ik Dat wil hij ook. Ja, maar als ik van tevoren al meteen ga dreigen van als u niet komt, dan krijgt u een boete. Dan kun je toch niet een, een gelijkwaardig... Hallo. Echt waar? Gefeliciteerd. Een kind op uw school heeft dan een baby? Ja, ja, ja. Moet niet gekker worden hier? Ik denk dat ze een zusje heeft Aha. of een broertje. <laughs> um, dan is het eigenlijk meteen vanuit een wantrouwen. En ik wil dat de ouders vertrouwen hebben in ons. Ik wil vertrouwen hebben in de ouder. Ja. En dan begin je niet met zo'n zo sanctie. Nee. Het is natuurlijk een lange weg die je gaat. Hè? Het is heus niet zo dat wij het eerste jaar al meteen alle ouders hadden. Maar nu gaan de weg. Najema, wil jij straks eventjes die meneer wat vertellen? Zij is ouder. Je wilde toch ook een Aha. ouder spreken? Hoe is het om ouder te zijn? Van deze school? Ja. Meer dan geweldig. U voelt zich ook ouder van deze school? Helemaal. Helemaal oh. betrokken. Ze is MR-lid, vandaar. Ik merk... Wel dat in ieder geval als het over de kinderen heeft, dat de school daar heel veel aan doet. Dat de kinderen geen taalachterstand hebben en dat er voor de ouders heel veel wordt georganiseerd. Uh, elke dinsdag of uh, de donderdag, ook om de taal te bevorderen. En het uh, thema -ochtenden. en de school doet er een hoop aan. Inderdaad, hiermee aangekaart natuurlijk dat probleem van die taalachterstand. Hoeveel ouders komen nou op zo'n tien minuten gesprek die eigenlijk dat gesprek niet kunnen volgen? Ik denk dat dat... Eén of twee ouders per klas zijn misschien. In de klas zitten 25 leerlingen Nee, gemiddeld 20. Ja. En die worden bijgestaan? Ja, we hebben zelf in de school hebben we ook uh, leerkrachten van Turkse Komaf. Of uh, we hebben onderwijsassistenten van Marokkaanse Komaf en die, uh, die kunnen eventueel tolken. Ja, ik, ik moet soms zeggen tolken en als iets uh, uh, vertalen of uh, ouders uh, helpen. Of, ja. Ja, wat is dan helpen? Ja, bijvoorbeeld de aardrijkskunde, die hebben we soms hebben, we nooit uh, uh, uh, over aardrijkskunde gehoord. Hoe uh... belangrijk is zo'n man nou voor deze school? Ja, heel belangrijk. Ik vind het ook uh, ik vind heel belangrijk om uh, als personeel om daar ook Marokkanen en Surinamers en Turken. En, um, ja, want het is ook een voorbeeld. Het is ook een voorbeeld voor de kinderen van Kijk eens eventjes. Als ik later groot ben, dan kan ik ook uh, juf of meester ja. worden. En het geeft een positief beeld. <greeuk> De VVD die zoekt een nieuwe voorzitter. Als het aan de jonge VVD'ers ligt, moet dat iemand zijn met ballen. Martijn Jong, goeiemorgen. goeiemorgen. goeiemorgen. Sorry. Goeie avond. <laughs> Betekent dat het per se een man moet zijn? Nee, nee het mag ook een vrouw met ballen zijn. Oh. En daar hebben we er gelukkig in de VVD ook genoeg van. Oh ja? Ja. Voorstel? Nou, nee, ik heb, ik heb werkelijk... Uh, het is me natuurlijk vaker gevraagd vandaag... aangezien ik een bepaald idee had van hoe het eruit zou moeten zien. Um, maar wat mij betreft kan dat prima ook kortals zijn. Uh, of iemand anders. Want ik heb geen duidelijk. die is al in de race. Uh, even voor de duidelijkheid, je bent al voorzitter... maar dan voor de jonge VVD'ers in de JOVD. Ja, officieel is er dus nog geen kandidaat... maar uh, ik zei het al, er is al wel iemand in de race. oud-minister Ben Kortals voldoet hij niet aan de eis? Nou ja, dat, ik, ik heb gezegd dat ik dat niet zeker weet. Um, Waarom niet? Nou ja, omdat die, omdat, ten eerste omdat hij zich nog niet over uitgesproken heeft. Omdat we allemaal zitten te praten over iemand die nog... Geen officiële kandidaat is. Uh, ten tweede, omdat ik hem uh, niet goed ken, omdat ik natuurlijk uit de tijd kom van. Maar, voor, ja, maar wacht even, he, je, je hebt niet voor niks je stem laten horen. Je bent het er niet mee eens. Je vindt dat er andere eisen moeten worden gesteld. Nou ja, ik vind het belangrijkste waar een nieuwe voorzitter moet voldoen. is dat hij uh, het profiel van de VVD heel goed in de gaten kan houden. En wat mij betreft moet dat dus iemand zijn die voldoende krachtig is. en voldoende mandaat heeft van de leden ook. En voldoende ballen heeft, om het zo maar te zeggen. om het af en toe met het kabinet aan de stok te hebben met de Tweede Kamer ja. Om te laten zien hè, wat een liberale VVD is. En wat is dat dan? Waarin verschilt de liberale VVD van dit kabinet? Nou, kijk, zo'n kabinet is natuurlijk van dag tot dag bezig om te overleven, om het zo maar te zeggen. Die moet compromissen sluiten, die is bezig met die andere fracties. Um, en dan, dan wil je wel eens dingen doen die op korte termijn er uiteindelijk voor zorgen... dat je kunt blijven regeren en, en misschien ook wel een aantal dingen, andere dingen kunt realiseren. Maar op lange termijn een beetje je profiel uit het oog verliest. Noem maar eens Als, een concreet. Nou ja, ik kan me, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen wat er, uh, wat er nu gebeurt uh, met die koopzondag. Of wat er is gebeurd, hè, dat is gewoon in het, in het regeerakkoord geregeld. Um, dat dat op lange termijn uiteindelijk... Je zou kunnen schaden. Maar even voor de duidelijkheid, voor de luisteraar: de Koopzondag, dat is iets wat, waarvan de VVD zegt: Nou, dat moet iedereen gewoon lekker zelf weten. En ja. dit kabinet zegt: Nee, dat gaan we wel regelen en dat, worden, dat leggen we aan banden. Dat nou ja, wordt, het, wordt, het wordt minder vrij. Het wordt minder het vrij. Was, ja. eh, maar goed, maar wat moet een voorzitter dan zeggen van de VVD? Nou, een voorzitter van de VVD die moet. Op dat soort momenten, op momenten dat er compromissen worden gesloten die um, niet goed zijn voor de VVD op lange termijn, moet hij laten weten: van nou ja, als partij uh, zien we dit niet zitten en misschien moet je er nog eens over nadenken. Mark Rutte of Tweede Kamerfractie. Want uiteindelijk is een partij natuurlijk veel meer dan uh, die mensen die in de Tweede Kamer zitten, die in de Eerste Kamer zitten, die het in het kabinet zitten. Maar, dat wordt maar het zijn al die leden die op partijcongressen bij elkaar komen, die in die, um, in die commissies zitten, dus over politieke standpunten nadenken. Dus zorgen dat dat signaal, ook in Den Haag gehoord moet worden. Um, en wat mij betreft moet je dan echt wel uh, de stoute schoenen durven aantrekken... En, en echt is een keer, nou ja, echt ballen hebben. Echt ballen hebben, maar gaat het dan alleen om die koopzondag? Want ja, die koopzondag, daar kan iedereen wel mee ik, leven... Die, die maar die dat gaat toch ook is, over de ruggengraat van de VVD. Waar hebben we het dan echt over? Als we het hebben over een principe van de VVD... waarvan jij nu zegt, daar zie ik nu iets verdwijnen in dat kabinet. Nou ja, dat, dat is heel lastig te zeggen. Um, nee, daar heb je over ik, nagedacht, dat nee, Maar waar ik, waar ik mijn zorgen over heb... Um, als je nu kijkt naar de Eerste Kamer... waar waarschijnlijk een tekort gaat komen uh, voor deze coalitie... en dan moeten er andere partijen bij komen. Nou, dat zou kunnen zijn de SGP... Um, dan ben ik bijvoorbeeld bang uh, dat er uh, bijvoorbeeld een nog repressiever beleid op het gebied van de softdruk zou komen. Terwijl ik weet dat binnen de VVD er ook een hele grote groep is. die vindt van: nou ja, misschien moeten we niet naar zo'n repressiever beleid. wat uiteindelijk alleen maar leidt tot meer criminaliteit um, en leidt tot een verbod. Maar misschien moeten we wel meer richting legaliseren. Toe. Ja. Nou ja, dat geluid dat moet vertaald worden door zo'n voorzitter. En dat geldt dan bijvoorbeeld ook voor ontslagrecht. of, of, uh, of het, alle, alle sociaal-economische kwesties. Uh, maar denk ook, uh, de, de hele discussie die er is geweest op het gebied van euthanasie... waar plotseling de PVV en het CDA um, een, een, een nieuwe discussie over starten... en eigenlijk het kabinet in die kant willen meetrekken. Ja, daar moet je als partij niet aan willen. Um, en daarom moet je een voorzitter hebben die zegt... Hol, tot hier en niet verder. Jong kritisch, waarom doe je het zelf niet? Nou ja, ik zit, ik zit tot december nog bij de, bij de JOVD. En daar zit ik voorlopig nog goed door. Dankjewel. Martin Jonk. Graag Jong. En dit was uh, Avondspits. Straks op deze zender Kunststof. Daarin schrijver Kader Abdolla. Van zijn hand verschijnen deze maand maar liefst twee boeken: de historische roman De Koning en het boekenweekgeschenk De Kraai. En morgenochtend natuurlijk weer Ochtendspits op Nederland 1 van WNL. Daarin Pia Douwens, 25 jaar in het musicalvak. Dit was Avondspits. Morgen zijn we er weer om 7 uur. Een hele fijne avond. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL. Het laatste nieuws. Een vreselijke dag voor Japan. Everything is gone.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 Dit is Radio 1.